In het programma hebben wij gesproken over de levensloop van Ernst ...over de manier waarop in zijn werk de doodsgevoel ter sprake komt. De roman Allardins Probleem, het essay Filimon Boukes. En we hebben erg lang gesproken over de manier waarop Jungen in zijn essay... uit 1932, de arbeider de moderne techniek denkt. Wij zetten dit programma over Jungen nu voort... De houding die Junger na de oorlog ten opzichte van de techniek is gaan innemen. Het is niet zo dat Junger zijn zeer uh, vooruitstrevende en buitengewoon absoluut gepresenteerde gedachten uit de dertige jaren herroept. Zeer zeker niet. ...maar het is zo dat hij daar een veel ruimer kader aan uh, voorschept... ...de scherpe kantjes ervan uh, van afsluit... ...en een veel ruimer kader voorschept. Hij bouwt ze als het ware in een omvattende theorie in... ...zonder die gedachten uit de dertige jaren te roepen. Dat komt door een aantal dingen... ...dat komt natuurlijk door de ervaring van de Tweede Wereldoorlog... ...dat komt door uh, de voortschrijding van de techniek zelf... ...en ook vooral de voortschrijding van de zichtbaar... ...deshumaniserende aspecten van de techniek... ...en dat komt omdat een enorme discussie over de Arbeider is gevoerd. De belangrijkste kritiek op de Arbeider kwam van Ernst Junger's eigen broer Friedrich Georg Junger in zijn boek Die Perfection der techniek en kwam van de kant van zijn vriend Martin Heidegger die in een essay genaamd U bij die Linie even vriendschappelijk als hard de Arbeider had aangevallen. De kritiek van deze beide mannen, Friedrich Georg van zijn broer en van zijn vriend Martin Heidegger, die heeft Junger opnieuw in zijn denken over de techniek opgenomen. Wel, Jules gewijzigde opstelling ten aanzien van de techniek komt heel duidelijk naar voren in de notities over de arbeider die, die Jules in de loop der jaren maakte en in 1964 gebundeld uitgaf in het kader van de eerste versie van zijn verzamelde werken en wel onder de titel maxima minima ad noten zum arbeiten. Deze nieuwe visie formuleerde echter al eerder in het grote en systematische essay Ander Zeitmauer uit 1959. In dit boek komt Jules radicaal nieuwe opvatting over de techniek op filosofisch verplichtende wijze aan het woord. Ander Zeitmauer is daarmee voor de wijscherige vraag naar de techniek een nog belangrijker boek dan *De Arbeiter, dat een vooronderstelling ervan is zonder welke Ander Zeitmauer niet had kunnen worden geschreven. Tevens kan men in Andert Zeitmauer zien hoe Ernst Junger de kritieken van zijn broer Friedrich Georg en van zijn vriend Martin Heidegger heeft verwerkt en in zijn nieuwe visie heeft opgenomen. Heel duidelijk komt deze nieuwe zienswijze naar voren in paragraaf 70 van Andert Zeitmauer. Junger schrijft hier Wir haben eine Stufe der Ausrüstung gewonnen, auf der wir uns das Instrumentelle nur um eine Kleinigkeit verändert zu denken brauchen, damit hervortritt, dass unsere Technik nicht nur eine Welt der Abstraktionen ist, sondern auch erdgeistige Wirklichkeit unmittelbar. Dort sind wir an der Nabelschnur. Die Technik ist projizierter Geist, wie der Steinbeil verlängerte Faust gewesen ist. Hier spreekt Juner over het thema van niet-objectiverende en niet-instrumentele techniek, die als vergeestelijking van de aarde door een mutatie van de mensheid of een deel daarvan voortgebracht, thans de inzet van zijn denken vormt. Dit ontwerp van een techniek die geprojecteerde geest belichaamt en niet langer onverworpen materie op het oog heeft, lijkt mij juist tegenzet tegen de kritiek van zijn broer Friedrich Georg en zijn vriend Martin Heidegger. Gewoonlijk beschouwen wij de materie als dat waardoor de arbeid en de techniek ten grondslag wordt gelegd aan onze producten en machinaties. Junger keert echter dit perspectief om en beweert dat de techniek de wijze is waarop de materie zelf begint te denken en waarop de aarde zich emancipeert en vergeestelijkt. Wanneer wij ertoe in staat zouden zijn ter circuit van de elektriciteit. ...telefoon- en computerverkeer zintuigelijk waar te nemen... ...dan zouden wij volgens Juna moeten vaststellen... ...dat de aarde één groot lichtbaken is geworden. De aardkorst glanst van de elektrische stromen en impulsen... ...die zich daar overheen wegbanen... ...en de planeet is omgeven door een aura van diffuus licht... ...voortgebracht door de roterende bewegingen van de informatiekanalen. Door dit technische spinsel omweven... ...begint de aarde zelf te gloeien en te denken... Techniek is vooral stralingstechniek. Daarom is het volgens Junger tegenwoordig noodzakelijk om niet langer in wereldhistorische, maar in aardgeschiedkundige termen te denken. Geschiedenis laat zich alleen nog maar schrijven vanuit de vraag naar grond en bodem. Het moment waarop het wereldhistorische perspectief moest worden vervangen door de aardrijkskunde in de letterlijke zin van dat woord is volgens Junger het jaar 1752. In dat jaar werd voor het eerst een bliksemafleider geïnstalleerd. De bliksemafleider is voor jongeren het symbool van de opstand van de mens tegen de hemel. Hij zweert zijn oude goden af, beschermt zich niet tegen de niet te langer als mythisch gevierde natuur en leert zichzelf begrijpen als een wezen dat, zoals Nietzsche de grote inspiratiebron van Ander Zeitmauer zegt, de aarde trouw moet blijven. Dat alles steekt in de symboliek van de bliksemafleider, de zelfbescherming van het aardse en het menselijke tegen de hemel en het goddelijke middelste techniek. De bliksemafleider betekent het einde van de theocratie op aarde. Zij werd uitgevonden door dezelfde Benjamin Franklin die de grondsteen legde voor de Amerikaanse democratie en dat is geen toeval. Met de vraag naar de aardzin van de menselijke activiteit in de techniek verlaat men het historische tijdperk en komt men aan de tijdmuur. Aan de ene kant daarvan ligt het rijk van de geschiedenis dat wij bezig zijn te verlaten. Aan de andere kant ligt een nieuwe tijd die van de aarde. Voor deze nieuwe tijd, voor de tijd van de aardzin, speelt een groot aantal dingen niet langer een rol. Het verschil tussen stad en land is bijvoorbeeld volstrekt betekenisloos geworden, omdat de door de techniek getransformeerde bodem deze tegenstelling achterhaald maakt. Andere woorden die hun betekenis verliezen zijn oorlog, vrede, volk, staat, familie, vrijheid en recht. In de tijd van de planetaire aardgeschiedenis verliest elk nationalisme of regionalisme zijn zin. Wij betreden het rijk van het transhistorische door ons te bezinnen op de geologische inbedding van het leven op de zin van de aarde. Volgens Junger wordt de toekomst aan de geopolitiek en de geopsychologie. Als grote voorbeelden van deze transhistoriciteit aan de tijdmuur noemt Junger twee dingen. Het eerste is de ingenieurskunst, die in het wereldplan ingrijpt door polders droog te leggen of stuurmeren te bouwen. En zo de bodem en daarmee het leven van de mensen transformeert. Voor onze Nederlanders van oudsher een vertrouwde aangelegenheid. Het andere is de schilderkunst van de vijftig jaren, die volgens hem sporen van de bodem, patronen van de oergrond laat zien en tot onderwerp van meditatie verheft. Onder de keur denkt men aan de meditatieschilderkunst van een tapias, een talcoot of een ubak, maar men kan ook denken aan cobra aan de landart, enzovoort, waarin dit thema op telkens verschillende wijze aan de orde van de dag is. uit deze keuze van zijn voorbeelden blijkt ook dat Juna de gewelddadige opvatting van de techniek in de Arbeiter niet herroept, maar herneemt en terugneemt in een spiritualistische opvatting van de techniek, Waarin het echter opnieuw het verlaten van de historiciteit, de vraag naar de bodem en het aan zichzelf toekomen van de materie is waaromheen alles draait. De vraag naar de stad in het technische tijdperk is daarmee voor het eerst zichtbaar geworden en ook geheel formuleerd als vraag naar de vergeestelijking van de aarde als eigenlijke inzet van de techniek. Je zou gaan kunnen zeggen, hij tekent zich een beweging af waarin het niet langer gaat om een stedelijke, maar om een planetaire architectuur. Wie, zoals Junger, de techniek wil optillen tot het niveau waarop de aarde zich laat vergeestelijken, stelt zichzelf een ongekend hoog toe. Hij droomt profetisch over de toekomst. Dichtelijk denkend en profetisch dromend zo zou men dan ook de stijl van Hughes bij de stadsromans Seriopolis uit 1949 en Oemenswiel uit 1977 kunnen kenschetsen. Ja. beeld zich af in het derde millennium na Christus, dus meer dan tien eeuwen na ons. Het is een utopische roman in die zin dat het over een niet bestaande stad gaat. Over een stad die slechts leeft in de verbeelding van jongeren en zijn lezers. De stad moet ergens worden gesitueerd aan de Middellandse Zee. Ik denk ergens aan de kusten van het huidige Noord-Afrika. Het hoogtepunt van het technische tijdperk dat voor ons nog moet komen is daar reeds lang voorbij. Vanuit dat in de toekomst geconstrueerde standpunt kijkt de roman terug naar de 19e en 20e eeuw, naar onze tijd dus. Nadat zich eerst een wereldstaat had gevormd, met als voornaamste gemeenschappelijke doel de ruimtevaart, is in de 30e eeuw de macht over de aarde weer versplinterd. Er bestaan nog slechts diadogenrijken en epigonale stadstaten als ormeziel. Ormidswiel kopieert het model van de antieke polis. Aan het hoofd van de stadstaat staat een tiran, geen despoot of dictator, maar een alleenheerser van de vriendelijke en milde soort. De stad ligt aan het water, heeft een mooie haven en een levendige markt en leeft hoofdzakelijk van handel en aanmacht. Industrie is, althans bovengronds, volledig verdwenen. De stad is omringd door woestijn en bossen. Op het eerste gezicht is men verbaasd over de vele wouden. Men zou immers denken dat ecologische en nucleaire catastrofen de aarde in haar geheel in een woestijn hebben veranderd. Dat is ook wel zo, maar Omis speelt zich na de grote catastrofe af. Men heeft op experimentele wijze geheel nieuwe, welig dierende vegetaties geschapen. De roman vertelt daarover in een terugblik. Vanuit zo'n terugblik merkt een geleerde op dat zich aan het einde van de 20e eeuw een geweldige wereldondergangstemming onder de mensen verbreidde. Maar dat dit boemdenken niet meer was dan een van de vele verschijnselen die horen bij de overgang van het ene naar het andere millennium. Wezenlijk was in die tijd de splitsing tussen economisch en ecologisch denken. Tussen mensen die nog wereldhistorisch en mensen die reeds aardhistorisch dachten. De macht concentreerde zich in die dagen steeds meer in de techniek. Ook hier voltrok zich volgens deze geleerde een splitsing, namelijk tussen biologen en natuurkundigen. De biologen drongen door tot de genen, tot het raster van het organische. De natuurkundigen tot het atoom, tot het raster van de materie. Aan alles twijfelde men in die dagen, behalve aan de wetenschap. De wetenschap heeft de planeet aan zich onderworpen en de staten tot één enkele wereldstaat samengesmeed. Inmiddels is echt het tijdperk van de planetaire techniek en van de wereldstaat voorbij en heeft men op de paunhopen daarvan stadstaten als oemenswiel gevestigd. De hoofdpersoon en ik-verteller van oemenswiel, Manuel Wiennaper, verenigt in zich twee functies en twee werkringen. S'avonds werkt hij als barkeeper op de Kaspa in het hoofdkwartier van de tiran. Overdag werkt hij als historicus aan de universiteit. De reden waarom hij de ongeschikte positie bij de condor, zo heet de vriendelijke alleenheerster, één terechtstelling per jaar is voldoende om te laten zien dat ik kan ingrijpen als het nodig is, voor de rest geldt ieder het zijne, de reden waarom hij deze ongeschikte positie bij de condor heeft aangenomen, is dat hij zo van dichtbij de macht kan bestuderen, zonder bij de uitoefening daarvan direct te worden betrokken. Dat is interessant, zelfs opwindend, En dat ondersteunt zijn werk als historicus. De atmosfeer op de kaspa is ronduit aangenaam en comfortabel, ook al moet men erg op zijn hoede zijn voor aanslagen van opstandige anarchisten. Iets verborgen houden gaat sowieso erg moeilijk, waar men alvorens in dienst te treden zeer streng psychologisch wordt getest. Rondom de alleenheerse heerst een uitgesproken mannelijke, zelfs homo-erotische stemming. Vrouwen is de toegang tot de kaspa ontzegd. Zij brengen toch alleen maar oneenigheid, vindt de S S'avonds wordt er in de bar gedronken. Manuel Venator, onze hoofdpersoon, zorgt voor het inschenken van de drank. Echter niet voor het serveren daarvan. Dat doen andere mooie man jonge mannen, de minions. Venator houdt van deze avonden en steekt er veel van op. Zijn seksuele voorkeur betreft echter vrouwen. Hij benoemt Ingrid, een studenten die hij bij haar promotie begeleidt en hij zoekt vaak Latifa, een aantrekkelijke prostituee, in een hotel bij de haven op. Venators leven is dus behagelijk, voor alles is gezorgd. Ormeswil is een stad waarin niets werkelijk en alles mogelijk is en waarin de techniek doorwerkt als basis en als substraat. Venator zegt dat daardoor de gedachten vaak bijna onmiddellijk worden verwerkelijkt, zoals in een droom. Daarbij is Venator een echte levenskunstenaar die het zo weet in te richten dat hij steeds een gevoel heeft alsof hij op vakantie is. Dat neemt echter niet weg dat hij ernstig van aard is en zijn vak van historicus buitengewoon serieus serieus neemt. Als historicus is hij een mens die vaak rouwt. De geschiedenis bestaat immers hoofdzakelijk uit catastrofes. Men ziet als historicus veel graven en ruïnes en men doorziet daardoor dat de tijd eigenlijk een zinsbegoogeling is. Het lijkt wel alsof wij vooruit gaan, maar in werkelijkheid bewegen wij ons naar het verleden toe. De tijd haalt ons in. Gefundeerde rouw is dus de grondstemming van de historicus in het bewustzijn van de onherstelbare onvolmaaktheid van de wereld. Daarbij komt dat men als historicus onpartijdig is. Men leeft zich in verschillende personen in die ooit tegen elkaar streden. Men ziet de wereldloop vanuit meerdere perspectieven en weet dat de tijd verliezers en overwinnaars met zich meesleurt. Deze melancholie laat zich volgens Venator echter door echte rouw overwinnen. Wanneer men deze gevoelens van smart die de geschiedschrijving oproept heeft verwerkt, dan ziet men dat de geschiedenis dood en voorbij is dan bevrijdt men zich van overgeleverde vooroordelen en kan men opgelucht de toekomst tegemoet zien. In zijn leren van de geschiedenis houdt hij echter voor uitgesloten. Want de acteurs van het verleden mochten misschien denken dat ze de toekomst konden bepalen, dat ze konden ingrijpen in de wereldloop. In feite waren zij slechts de voltrekkers van hun lot, dat zij zelf niet begrepen en dat door de tijd werd ingehaald. Renator is dus een man zonder illusies, die ertoe in staat is, op basis van zijn doorleefde rouw, de tragische en noodlottige aard van de wereldloop te beamen. Een historicus is altijd ook een tragicus, vindt hij. Ornwswing, als stad waarin de evolutie is doodgelopen en waarin alles een epigonaal karakter aanneemt, stimuleert bovendien deze historisch tragische mentaliteit. In Ornwswing ligt een klimaat dat gunstig is voor levensgenieters, kunstenaars. Criminelen. En zelfs voor filosofen. Alles heeft men alles eerder gezien. Alles heeft men vroeger ook al meegemaakt. Deze matheid wordt door de tyranine gecultiveerd. De condor stimuleert de kunsten. En geeft grote speelruimte aan het gevoelsleven. Hij is zeker geen despoot. En de tijden van de perfecte democratie. Waarin iedereen, iedereen normeerde en censureerde. Zijn gelukkig voorbij. Bij zijn historische onderzoek maakt Venator veelal gebruik van het luminarium, een uit de periode van de hoge techniek overgebleven tijdmachine. Het is geen eenvoudig apparaat, maar wie het zoals Venator goed weet te bedienen, kan elke scène uit de geschiedenis oproepen en er zelfs als toeschouwer aan deelnemen. Talrijke geleerden hebben het materiaal voor deze machine aangedragen en gecoördineerd. De bundeling van deze wetenschappelijke krachten behoort volgens Venator tot het beste deel van de erfenis die de wereldstaat heeft nagelaten. Deze tijdmachine is een belangrijke science fiction-achtige inbreng in Junius' roman. En is voor Venator erg belangrijk omdat hij namelijk een dissertatie schrijft over een historisch onderwerp, dat van de Anarch. En eigenlijk kan men de gehele roman Owens weer lezen als een traktaat over de anarch en zijn belangrijkste karaktertrek, de desinvoltuur. Volgens Venator is eigenlijk iedereen in zijn diepste wezen anarch. Maar dit wordt vanaf de geboorte overal door ouders, door staat en maatschappij onderdrukt of aan beperkingen onderworpen. Daardoor zijn slechts weinig mensen zich van hun anarch zijn bewust. En zoals al het onbewuste kan het plotseling optreden, irritief zich bevrijden, of ook de anarchische mens zelf overweldigen en vernietigen. De liefde is bijvoorbeeld anarchisch, natuurlijk niet. De krijger wel, de soldaat niet. De doodslag wel, de moord niet. Christus wel, Paulus niet. Maar in wezen sluimt dat anarchisch in ieder ziel, ook in die van Paulus, van de moordenaar, van de soldaat of van de echtgenoot. De Anarch moet men niet verwarren met de anarchist. U waarschuwt Venator voor ismen. Zij vergroten de wil ten koste van de substantie. In tegenstelling tot de anarchist is de Anarch onafhankelijk van de macht. De anarchist dient door zijn oppositie de gevestigde orde. Hij wil de macht omverwerpen. Juist daardoor wordt echter de macht geconsolideerd. Met niets is de gevestigde orde zo goed geholpen als met een aanslag die zij haar tegenstanders in de schoenen kan schuiven. In tegenstelling tot anarchist is de anarch ook niet tegen de monarch gekant. Wil de monarch over vele mensen, ja over iedereen heersen, de anarch is slechts geïnteresseerd in zelfbeheersing. Veel later kan door dus zijn functie op de kaspa zijn wens als anarch vervullen. Hij beschouwt de macht zonder er aan te hoeven deelnemen. Hij kiest voor de positie van buitenstaander. Hij doet dat niet uit arrogantie, maar omdat het zijn aard is. Hij zoekt de desinvoltuur, de echte vrijheid die in wezen ieder mens eigen is. Vanzelfsprekend gaat het hem niet om de verbetering van de wereld. Hij is er in tegendeel voortdurend op uitzicht de wereld van het lijf te houden. Hij heeft een principieel wantrouwen tegenover ieder idee de wereld te verbeteren. Als historicus kent hij maar al te goed de verschrikkingen die in naam van de humaniteit, het christendom en de vooruitgang zijn aanricht. De mens is dier en nog engel, vindt hij. Hij wordt echter een duivel wanneer men een engel van hem probeert te maken. Onwillekeurig wordt men herinnerd aan een soortgelijke maxime en wel uit hildedienst Hyperion: Dat heeft de staat tot een hel gemaakt dat de mens daarvan een hemel wilde maken. Daarnaar is beslist geen marginaal. Anders dan de misdadiger wil hij de wet niet overtreden. Eerder staat hij onverschillig tegenover een wet die hij zoal niet erkent, dan toch wel als een onomstootbaar gegeven accepteert. Hij laat zich ook niet uit de maatschappij verdringen. Eerder verdringt hij de maatschappij aan zichzelf. Behalve naar de antieke opdracht Ken U Zelf, leeft hij ook naar een soortgelijk eigen motto Maak U Zelf Gelukkig. Waar hij de macht buiten de doel houdt door haar te objectiveren voelt de macht zich tot hem aangetrokken. Hij weet echter altijd gepaste afstand te bewaren. Anders dan de anarchist strijdt hij immers niet tegen het gezag. Hij probeert in tegendeel zelf soeverein te zijn en zich tegenover staat en maatschappij zo neutraal mogelijk op te stellen. In geen geval investeert hij daarin zijn emoties. Hij kent de spelregels, houdt zich eraan en speelt daarbinnen en met behulp daarvan zijn eigen spel. Het leven is immers veel te kort om het aan ideeën op te offeren. Het heil ligt, en dat is een grote verandering ten opzichte van Jure's boek De Arbeiter, hier in de enkeling. Daarom erkent Venator als enige voorloper Max Stirner, die volgens hem in zijn boek De Einzige und sein Eigentum de twee belangrijkste regels voor de naar opstelde. Ten eerste, dat gaat mij niets aan. Ten tweede, er gaat niets boven mij. Nietzsche heeft volgens Venator aan het tractaat over de Anarch niets kunnen bijdragen, omdat de ubermens anders dan de Anarch de macht wil. Verder neemt Venator nogal aanstoot aan Nietzsche's God is dood. Hij vindt dat het intrappen van een open deur. Ruimschoos voor Nietzsche hebben immers al Sade en Hordelin dat gezegd. Voordat maar geldt echter niet dat God dood is. God laat hem volkomen onverschillig. Hij wil hem nog de waarheid, nog iets anders dienen, maar Heer over zichzelf zijn. In zoverre kan hij wel een betrekking tot God hebben. Bijvoorbeeld door de bieten of in het gebed. Maar hij is daar hoe dan ook nooit aan onderworpen. Ten slotte is het volgens Venator niet eenvoudig om aan haar te zijn. Maar een door het nihilisme uitgebloeide stad als Eulenswiel met haar steriliteit en epigonie schept daartoe wel een gunstig klimaat. Eulenswielen, dat in 1977 verscheen, is met dit tractaat over de Annaar de uitgebreidste verhandeling van Jünger over de desinvoltuur. Maar ook in zijn eerdere werken heeft hij daarover gesproken. Karl-Hans Bohr gaat in de wellicht meest beroemde studie over Ernst Jünger... Die uit 1978 dateert en die getiteld is Die esthetiek des Schreckens... in een twintigtal pagina's op de desinvolture bij Junger in. Borre kon toen echter Armens wil nog niet kennen. Borre ziet op grond van zijn bestudering van Jungers eerdere werk in diens houding van de desinvolture een geste van afweer. Hij vindt dat Jungers geleerde onverschilligheid een reactie is op een dodelijke bedreiging van het subject. Juna staat niet alleen in de verwachting van de catastrofe, maar schildert ook haar voltrekking en wat erop volgt. Juna kan dat alleen door zijn houding van Stoïcijnse gelatenheid. Juna's standvastigheid ten midden van rampspoed, zijn constantia, als typisch Stoïcijnse deugd, zijn virtus, geniet echter niet burgers vertrouwen. Hij beschouwt Jungen als escapist en wijst op het overal in Jungen voorkomende vluchtmotief. Dat geldt overigens ook voor Ormiswilde. Venator vlucht en is aan het slot van de roman spoorloos verdwenen. De tekst van de roman wordt uit Venators nalatenschap door diens broer uitgegeven. Het vluchtmotief is inderdaad overal bij Jungen aanwezig. De houding van desinvoltuur als afweer tegen de vreedheid van de wereld is volgens Borger een strategie van de terugtrekking. Boren zegt de gebroken houding van de esthetisch-contemplatieve intellectueel voor de ogenblikkelijke uitdaging van het concreet kwade en machtige. Deze houding verstrikt zich volgens Boren ten slotte in wat hij noemt de tegenspraak van particuliere vluchthouding en cultuurkritische agressiviteit. Boren ziet daarin een duidelijke reflex van Jungers vermeende onvermogen met de moderne metropool om te gaan en ziet in de desinvoltuur een inadequate wijze om op de moderne stad te reageren. Zoals ik eens eerder bij de behandeling van die Arbeiter heb geschetst, ben ik het met Boren dus niet eens. Ik moet er echter nogmaals op wijzen dat Boren zijn oordeel heeft gevormd op basis van zijn onderzoek naar het vroege werk van Junger. Ornenswiel kon hij daarbij niet in zijn beschouwingen betrekken. Ik vind echter dat Boren veel te weinig oog heeft voor de functie van de rouw in Jungers vertoog. Boer duidt de desinvolture als stoïcijnse houding zonder werking. Ik vind echter dat Juna's desinvolture effectief is, omdat zij niet vanuit een arrogant estheticisme, maar juist vanuit een invoelend besef van het menselijke tekort en de menselijke mislukking is ontwikkeld. Bovendien zou ik graag willen weten wat Boer zich eigenlijk zelf voorstelt onder een adequate reactie op het huidige grootstedelijke leven. Boha beschouwt Junger als een provinciaal, maar afgezien van een excursus over de stad Parijs in het surrealisme, verzuimt Boha ons een metropolitaanse, intellectuele levenshouding te schetsen die wel recht zou doen aan het leven in de grote stad. Ik zou echter helemaal geen andere effectieve weg weten met de impulsen van de stad om te gaan en toch jezelf te blijven. Dat de vluchtneigingen van de anarch corresponderen met de agressiviteit van zijn cultuurkritiek lijkt mij door Bohr juist geanalyseerd. Maar volgens mij pleit dat helemaal niet tegen Junger. En ik kan ook helemaal geen argumentatie ontdekken waaraan Bohr de legitimiteit van zijn oordeel zou kunnen ontlenen. Mijn facit. Jungers desincultuur is een adequate houding om op het leven van de stad van de techniek te reageren. En de stoïcijnse gelatenheid van de anarch is een behartenswaardig leerstuk. East mine. Als roman van Jünger, waarover ik wil spreken, heet Heliopolis. De boek verscheen voor het eerst in 1949 en heeft als ondertitel Rukblik af eine stad. Het boek verscheen kort na de oorlog en draagt duidelijk de sporen van Jüngers afkeer van het nazisme, zoals hij die reeds in 1939 in zijn beroemdste roman af de Marmorklippen gestalte had gegeven. Heliopolis behoort evenals Oomensmiddel door het literaire genre van de utopie. De titel, Heliopolis, verwijst naar de utopie van Campanella's Zonnestaat. Heliopolis betekent letterlijk stad of staat van de zon. De roman speelt weer ruimschoots na onze tijd, maar vormt daarom niet minder een afspiegeling van de gebeurtenissen die vooral de dertiger en veertiger jaren van onze eeuw bepaald hebben. Anders dan bij utopieën gewoonlijk het geval is, gaat het bij Jonas Roman niet om het ontwerp van een ideale maatschappij, nog om de ontvouwing van een nieuwe orde. Het gaat hier in tegendeel om de herhaling van het conflict van het technische tijdperk zoals wij dat kennen, maar nu onder andere profetisch geschouwde toekomstige omstandigheden. Dat het niet gaat om het voorstel van een nieuwe orde blijkt uit het feit dat in de roman twee ordes op elkaar botsen en dat de enkeling die daarvan het slachtoffer dreigt te worden aan het conflict ontsnapt door in een andere, niet bij het conflict betrokken orde te worden opgenomen. Orde die anders dan de daar heersende machten niet meer van politieke aard is. De roman is dus utopisch voor zover de plaats waar zij zich afspeelt niet bestaat. Anders dan gewoonlijk bij utopie het geval is, doet ze echter geen voorstel tot een nieuwe politieke orde. Voor zover de oplossing van het conflict in religieuze termen wordt geduid, gaat het niet alleen niet meer om een utopie, maar veel meer om een visie. De hoofdpersoon van Heliopolis heet Lucius de Geer. Hij is als commandant in dienst van het leger van de proconsul. In Heliopolis vechten twee partijen om de politieke macht. Aan de ene kant de proconsul, aan de andere kant de landvoogd. Voor de landvoogd staat duidelijk Hitlermodel. model Voor de mannen van de proconsul, de oude, paruistische adel. Het rijk van de proconsul staat voor een sfeer van transparante en legale macht. Macht die echt echter lang meer aan de landvoogd moet afstaan. De landvoogd geniet namelijk de steun van de massa... Die zich door hen in haar haat jegens de parsen, dat zijn de opvolgers van de Joden in Heliopolis, gestrekt weet. Wanneer het tot rennen in de stad komt, worden de parsen, net zoals de Joden ten tijde van het nazisme, vervolgd en uitgeroeid. De geschiedenis herhaalt zich. De toekomst brengt vooruitgang, nog verbetering. De wetenschapsbeoefening van de mannen van de landvoogd is volledig atheïstisch. Zij laten, naar hun eigen zeggen, de goden niet nogmaals opkomen. Voor zover de beoefening van de wetenschap geheel wordt onderworpen aan de politiek, is bij hen het weten niet alleen maar macht, maar voor zover het in dienst staat van de vervolging van en medische experimenten op te parsen, gewoonweg moord. De wetenschapsbeoefening in dienst van de landvoogd geeft dus het exacte beeld van de nazistische wetenschapsbeoefening in het Duitsland van de dertige en veertige jaren. Daartegenover belichaamt de cultuurpolitiek van de proconsul de hoogste humanitaire idealen zoals die in de klassieke Duitse literatuur en filosofie naar voren zijn gebracht. Hier gaat het om de geestelijke doordringing van de realiteit, om de opvatting dat politiek zonder daaraan voorafgaande richtinggevende poëzie onmogelijk is, en om de herhaaldelijk geuite wens de massa weer terug te veranderen in een echte gemeenschap, een echt volk. Onwillekeurig wordt men herinnerd aan Goethe en Schiele, aan Herder en Kant, aan Hildering en Kleist, aan Schölli en Hegel, aan Fichte en Nauvins, kortom aan al dat ideeën goed dat de adel van de Duitse geest uitmaakt. Deze twee machten botsen op elkaar. Aan de kant van de landvocht staat het goddeloze, het geschiedenisloze, de nivellering, de atomisering, de bureaucratie en de technocratie die de mens tot onderdeel van de machine degraderen. Aan de kant van de proconsul staat de traditie, de vrijheid, de voltooiing, de elite, de wens de volledige mens gestalte te geven, aan alle aspecten van de humaniteit recht te doen. Het gaat om een echte aristocratische, Pruisische mentaliteit, die zich zowel distancieert van de technocratie als van het romantisch protest daartegen. Mentaliteit die echter historisch gezien tot mislukken gedoemd is. Maar denk hierbij aan de opvattingen van de Pruisische officieren die onder leiding van graaf Stauffenberg de mislukte aanslag van 20 juli 1944 op Hitler beraamden. Ondanks het feit dat Juno destijds reeds van mening was dat deze opvattingen geen haalbare kaart meer waren, heeft hij hier wel altijd mee gesympathiseerd en is hij later op het landgoed van de Stauffenbergs in Wielflingen gaan wonen. In menig opzicht is Heliopolis een in memoriam voor deze officieren voor wie hij een grote genegenheid voelde, maar van wie hij toch ook duidelijk afstand nam. Heliopolis gaat de gronde aantal elkaar bossen van deze twee machten, van de landvoogd en de proconsul. In de algemene chaos en anarchie is er echter nog een derde politieke groeperingen in de roman, en wel die van de zogeheten Maritaniërs, die uitstekend van de algemene onzekerheid weten te profiteren. De Maritaniërs vatten het leven licht op. Ze oefenen hun beroep uit alsof het een sport is. Ze Zij zijn nog bureaucratisch, nog militaristisch ingesteld. In hun onderste rang geldt alles is verboden, in hun hoogste gelevinge echter alles is geoorloofd. Zij zijn ertoe in staat adequaat op de nieuwe cultuurloze situatie in te gaan. Hoewel geen technocraten kunnen zij het best met machines en computers omgaan. Zij accepteren moeiteloos dat de uitoefening van de macht tot vooronderstelling heeft dat de ruimte die men wil beheersen wordt ontdaan van elke plaatselijke kwaliteit van haar genius Loki en rechtsloos dient op te gaan in haar mathematiseerbaarheid in kwaliteitsloze, kwantificeerbare en neutrale coördinaten. Zij zijn meesters in het organiseren en daarom zeer geliefd zowel bij de landvoogd als bij de proconsul, die beiden naar hun gunsten dingen. Wanneer het tot botsingen tussen deze twee komt, weten de Mauritaniërs het best de onderhandelingen te voeren en een compromis te bereiken. Regenend denken en tactvol onderhandelen maakt hen altijd tot overwinnaar. Wanneer men zich ook buiten de context van de roman Heliopolis afvraagt welke betekenis aan de Mauritaniërs in de voorstellingswereld van Ensigno toekomt, dan kan men te raden gaan bij zijn dagboeknotitie van 19 juli 1965 in het eerste deel van Ziet zich verweekt. schreef schrijft daar dat de Mauritaniërs die groep vormen voor wie de historisch gegroeide autochtone macht haar wortels heeft verloren. De macht wordt door hen niet langer op basis van overlevering uitgeoefend, maar op mathematisch intelligente wijze geïmiteerd en gesimuleerd. Zij zijn de meesters van de cybernetica. Zelfs substantieloos blijven zij echter op de substantie van echte en naïeve macht aangewezen. Iemand die van zich uit zulke reële macht belichaamt, zonder dat te weten, is de hoofdpersoon van Heliopolis, Lucius de Geer, die daarom met al deze groepen, die van de landvoogd, die van de proconsul en die van de Mauritaniërs, in conflict komt. Maar, daarover straks. Wanneer de proconsul de laatste legale macht vertegenwoordigt en zo vergelijkbaar is met de laatste resten van de Paraisische adel, en wanneer het land volgt voor Hitler staat en voor de pure technocratie, van welke, maatschappelijke stroom, van welke maatschappelijke stromen in het Duitsland van de 30 en 40 jaren vormen dan de Mauritaniërs de pendant? geeft daar zelf geen antwoord op. Wanneer wij echter de politieke kaart van die tijd in ogenschouw schaal nemen, dan moeten volgens mijn interpretatie de Mauritaniërs corresponderen met de Sociaaldemocraten van de Weimarrepubliek. Ik weet niet of mijn interpretatie juist is, maar in elk geval zie ik tussen beide groeperingen de volgende overeenkomsten. Het vermogen positief te reageren op een situatie van politieke ontbinding, een onbureaucratische en antimilitaristische opstelling, een moeiteloze acceptatie van de culturele crisis, de kunst om op ontechnocratische wijze met arbeid en techniek om te gaan, een ingenieursmentaliteit die de kwaliteitsloze aard van de industriële coulissen als gebied van potentiële uitoefening van de macht begroet, substantieloosheid en daardoor meesterschap in het bereiken van compromissen. Nogmaals, deze interpretatie komt geheel van mijn eigen rekening. Wanneer ze echter juist is, dan zou volgens Jünger niet de sociaaldemocratie, maar de Pruisische adel het autochtone Duitse slachtoffer van het nazisme zijn geweest. Natuurlijk waren de Joden het voornaamste slachtoffer. Dit betekent een totaal andere visie dan die wij historisch gesproken gewend zijn, want gewoonlijk is men van mening dat Hitler de Republiek van Weimar omzeep heeft geholpen. Volgens mijn interpretatie van Jung is echter iets anders gebeurd. De triomf van het nazisme heeft aangetoond dat de klassieke Duitse idealen, zoals die rond 1800 als opgave voor een humanitaire cultuur werden ontworpen, elke levensvatbaarheid in het tijdperk van de techniek moeten ontberen. Hun rol is uitgespeeld nog voordat ze de kans kregen zich inderdaad en daadwerkelijk politiek te manifesteren. Wie hebben hiervan geprofiteerd? De nazis natuurlijk. Maar ook zij slechts kortstondig. En niet zonder een catastrofe aan te richten waar Duitsland nog steeds niet geheel overheen is. De werkelijke overwinnaar is volgens junger de sociaaldemocratie, die op grond van haar maritanische eigenschappen, zowel voor als na de oorlog op doorslaggevende wijze de dienst uitmaakt in Duitsland. Deze interpretatie wordt in ieder geval krachtig ondersteund door jungers evaluatie van de politieke orde in het Duitsland van de 70e jaren, bijvoorbeeld in een lang interview dat hij ooit aan het tijdschrift der Spiegel gaf. Maar terug naar Heliopolis. Hoe komt Lucius de Geer in conflict met de hun omringende machten? Zoals gezegd is de Geer commandant in het leger van de proconsul. Hij is hem loyaal toegedaan en is onder andere verantwoordelijk voor de gang van zaken op de militaire academie in Heliopolis. Op de militaire academie komt hij ideologisch in moeilijkheden met zijn superieuren. Hij ijvert er namelijk voor dat de kadetsen ook geschoold worden in moraaltheologie. En laat hen onderwijzen dat het er niet alleen om gaat de strijd met de wapens te winnen, maar ook om boven de partijen te staan en de morele verantwoordelijkheid voor het gehele strijdtoneel de tegenstander daarbij inbegrepen op zich te nemen. Het zijn deze metafysische neigingen van de Geer die de vreven van zijn chef oproepen. Deze is namelijk van oordeel dat het leger geen mannelijke orde is. Behalve de ideologische reden is er nog een andere reden waarom de Geers positie in het kamp van de Proconsul onhoudbaar wordt. Tijdens een militaire strafexpeditie gericht tegen de landvoogd bevrijdt hij namelijk buiten alle voorschriften om en geheel op eigen initiatief de oom en voogd van zijn vriendin en toekomstige echtgenote Boudour Peri, een vrouw die hij ook nog eens in het geheim bij zich laat onderduiken. Boeder is namelijk van Parsische afkomst. Als officier in het leger van de proconsul is hij door zijn Parsische bruid een potentieel slachtoffer van chantage en afpersing door de landvoogd, die immers de Parsen vervolgt. Dit is een tweede reden waarom de proconsul aan de geer eervol ontslag uit de dienst verleent. Nadat hij wel niet de sympathie van, maar wel zijn positie bij de pro-consul heeft moeten opgeven, probeert natuurlijk de landvoogd hem aan te werven. De Geer is echter geen overloper en haat de landvoogd die het volk van zijn vrouw uitroeit. Vanwege zijn metafysische hang voelt hij zich ook niet tot de pragmatische maar substantieloze Mauritaniërs aangetrokken, die natuurlijk van hun kant zeer in de hoge officier de Geer zijn geïnteresseerd. De GIA komt kortom niet uit met de heersende en elkaar beconcurrerende politieke machten. De oplossing van het conflict zal dan ook niet in de bestaande politieke sfeer liggen, maar elders en wel juist op het niveau van de metafysica en de religie. De GIA wordt namelijk door een vierde partij uitgenodigd tot haar gelederen toe te treden. Het gaat hier om een organisatie die afziet van elke politieke macht omdat zij ervan overtuigd is dat hoezeer men het goede ook wil, het leven zelf niet van de orde van de wil is. Omdat zij resigneert ten opzichte van elke wilsbeschikking en iedere wilsact, bestaat de techniek van deze groep dan ook niet in de combinatie van wetenschappelijke beheersing en rekenend denken. Het gestal speelt voor deze partij helemaal geen rol, want de waarheid verbergt zich volgens haar in het ondeelbare. Aan het hoofd van die orde staat de regent, die de geer uitnodigt tot deze elite toe te treden, bij monden van een van zijn piloten. Deze piloten besturen ruimteschepen die een ongehoorde technische potentie belichamen, zonder daarbij echter gebruik te maken van een techniek van de orde van de objectivatie en de planning. In de kringen van deze astronauten zit men af van elke planning ten gunste van het heel. Dit leerstuk van een niet-objectiverende techniek als synthese van een religie die het bestaande ontziet en het onbeschikbare respecteert enerzijds, en een vreedzame bevrijding van de krachten van de natuur en daarmee van een volledig geslaagde vergeestelijking van de aarde anderzijds, vormt naar mijn oordeel het hoogtepunt en sluitstuk van Julius Roman Heliopolis. Het mag allemaal fantastisch en utopisch lijken, maar het is duidelijk dat het hier gaat om de romaneske invulling van het thema van een niet langer objectiverende techniek, zoals wij die al eerder hebben besproken aan de hand van Junges essay Ander Zeitmauer uit 1959, waarin hij, tien jaar later dan in de roman, dit visie veel uitgebreider en veel beter onderbouwd heeft uiteengezet. Terug naar Heliopolis. Afgezien van de politieke intriges die zich daar afspelen en los van de wijze waarop die intriges met de Duitse catastrofe corresponderen en de tijd van het nazisme weerspiegelen, wat is Heliopolis voor soort stad? Wel, het is een stad in de postmoderniteit. Het woord is trouwens door jungen gebruikt in deze roman. 1949, hè? het woord postmoderniteit. Het is leuk om te weten, hebben We nu een grote discussie over postmoderniteit. Het woord staat 1949 in de roman, van Heli uh, de roman Heliopolis. stad in de postmoderniteit. Zij moet in de tijd worden gesitueerd lang na het einde van het project van de moderniteit. Het geloof in de mens heeft plaats moeten maken voor de nucleaire catastrofe. Er hebben zich rampen voltrokken en er zijn oorlogen gevoerd waartoe de verschrikkingen van onze tijd slechts een voorspel vormen. Maar in de tijd van Heliopolis is dat allang voorbij. Heliopolis staat zelf vlak voor het moment van een nieuwe ondergang. Heliopolis is net zoals Oomenswieden, de stad die ruimschoots na de ondergang van Heliopolis wordt gegrondvest, volgens Jules' persoonlijke opvatting van de toekomst. Een stad waarin de stemming van de ondergang en van het einde der tijden heerst. Ondanks hun technische vermogens en hun successen zijn de mensen er niet gelukkig maar treurig. De goden hebben zich van hen afgekeerd. Daar denken sommige echter over na. Niet iedereen is daarvoor ongevoelig. Wanneer men gemeenschappelijk tafelt in de open lucht of buiten wijn drinkt, dan denkt men aan de tijd van de mythe, toen brood en wijn de mensen nog verenigden. Hier besteedt veel aandacht aan het schetsen van dergelijke ontmoetingen met spirituele drinkgelagen en conversaties, die zowel aan Plato's symposium als aan de christelijke avondmaalsviering herinneren. Het elegische thema van het gedenken van het spoor van de verdwenen goden en de rauw om hun verlies lijkt mij bij een junior een reflex te zijn van Hulderlings klaagzang uit 1800 brood en wijn, waarin de dichter een geschiedsfilosofisch filosofisch ontwerp schetst van het antieke feestmaal in de tegenwoordigheid van de goden, over het laatste avondmaal van Christus, die Hulderlin als laatste antieke godheid opvat, naar onze goddeloze tijd toe, waarin men in het nuttigen van brood en wijn deze zowel Dionysische als christelijke offergaven, de tijd van de aanwezigheid van de goden gedenkt, hun huidige ontbreken aanvaardt en zich tevens voorbereidt op hun wederkomst, wederkomst waarvan zowel hulderdien als hunger overtuigd zijn. van de afwezigheid van het heilige correspondeert met de volledige triomf van de techniek. Heliopolis is een stad van de techniek. De plannen zijn ontwikkeld door beroemde urbanisten en planners. De hele stad is geklimatiseerd. Overal hangen verstuivers die de ambiantie en de stemming van de mensen positief moeten beïnvloeden. En er valt een artificieel schaduwloos licht zowel overdag als nachts. Deze monopone behagelijkheid Wordt hooguit doorbroken door enkele kapotte monumenten die getuigenis afleggen van eerdere verwoestingen. De dingen waar wij nu trots op zijn, zijn daar ruïnes. Gesmolten wolkenkrabbers en enkele betonnen skeletten herinneren daar en dan, zoals hier en nu in Hiroshima, aan de nucleaire catastrofe. Behalve veel nieuwbouw onder de grond voor industriële en administratieve doeleinden, is de stad bovengrond toch vooral aandoenlijk ouderwets en mediterraan. Evenals bij de lectuur van Orminswiel denkt men bij die van Heliopolis voortdurend aan een oude, witte stad aan de kust van Noord-Afrika. Ook treft men in Heliopolis, net zoals in Orminswiel, een overvloedig gebruik aan van allerlei high-tech spulletjes. Gaat het in Orminswiel om een rinalium, een soort tijdmachine? In Heliopolis gaat het om de Phonophore, een apparaatje in de vorm van een stift. Dat de functies verenigt van onze telefoon, creditcard en van onze navigatie-instrumenten, maar bovendien ervoor zorgt dat iedereen altijd en overal met iedereen in contact kan staan. Dat iedereen weet waar iedereen is en dat het bij volksstemmingen mogelijk maakt dat in no time de planetaire democratie weet wat haar onderdanen willen. Het apparaatje zorgt er tevens voor dat de politie ten alle tijde iedereen kan opsporen. Tot slot van de beantwoording van de vraag, hoe de stad en haar omgeving eruit zien, een lang Zitat uit de Roman. De mond stand in zenit. Man sah die Feuer auf den Inseln und die bestrahlten Schiffe in de Bucht. Vom weißen bis zum roten kap, erhellte een perlenschnur den Samen des Golfes. Sie spiegelte zich in de Flut. Zuweilen, wenn een schiff passierte, Kolonnen die Spiegel an der Einfahrt des Binnenhafens auf. Am Corso zogen die Wagen ihre achtfache Lichterbahn. Die Obelisken waren rötlich und die Fontänen silbern angestrahlt. Am großen Hafen und seiner Freiheit kreisten Ringelbahnen und Riesenräder und Feuerwerk stieg auf. Von Spiegel zeichnete sich das Rechteck des Raketenhafens ab. Jenseits der Altstadt pulsierten die Richtungslichter des Aerodroms. Die Fläche hob sich, wie mit dem Phosphorstift umrissen, aus der Nacht. Magnetisch verankert stand über ihr ein rotes Wölkchen. Auf weiteste Entfernung sowohl optisch als auch im Blindflug anschneidbar. Rote und grüne Glühwürmchen schwebten an und ab. In rohen Sphären sprühten die Raketenbahnen auf. Der Raum glich einer dunklen Höhle, in der ein mathematisches Bewusstsein mit bunten Augen lauerte und seine Spiele trieb. Wie immer spürte Halder bei diesem Anblick einen Anflug des Stolzes, doch auch zugleich der Furcht. Es war, als ob das Hirn sich allzu kühn erhöbe und das Zwerchfell warnend antwortete. Het panorama over de stad Heliopolis wordt beschreven vanuit een grote cockpitachtige ruimte, vanuit de zogeheten volière, die dient als atelier voor de schilder Halder, een vriend van de GEA. De stad wordt beschreven vanuit het licht dat er als een deken omheen ligt, en vanuit de lichtpunten en hun series die daar een relief geven. De schepen varen in een stralingslicht, langs de kust staan lanternpalen waarvan het licht in het water wordt weerspiegeld. Ook in de haven ziet men spiegelend licht. Men ziet de lampen van de auto's en de schijnwerpers op de obelisken... ...zoals op vele affiches van wereldsteden en vooral van Parijs bij nacht. Men neemt de signaalbelichting van de luchthavens voor vliegtuigen en raketten waar. Overal licht en lampen die de aarde als een gesponnen netwerk omgeven. In dit technische netwerk nu wordt de aarde vergeestelijkt. De donkere massa wordt gewichtloos en begint te gloeien. Op dit gebeuren reageert de mens ambivalent... Enerzijds is hij er trots op dat hij er door middel van de techniek toe in staat is de aarde hier toe te brengen. Anderzijds vreest hij terecht dat het mathematische net waaraan de aarde wordt onderworpen zal scheuren en de aarde zelf met al haar duistere machten de mensen zal waarschuwen dat zij nog altijd in haar volle glorie terug kan keren en het gehele rijk van de techniek te gronden kan richten. Deze ambivalentie die ontstaat omdat de mens heen en weer wordt geslingerd tussen elkaar tegenwegende krachten, namelijk die van de aarde en van de techniek, die ieder om de heerschappij vechten en de mens aan henzelf willen onderwerpen, is een thema dat wij reeds hebben bestudeerd aan de hand van jongens' essays over de techniek. Vooraf is het belangrijk te beseffen dat het schijnsel van het licht en de tendens tot gewichtloosheid de voornaamste kenmerken zijn van een stad in het tijdperk van de voltooide techniek, van een stad zoals Heliopolis. Maar voor de steden in onze tijd geldt dat intussen al niet minder. De combinatie van trots en vrees die zijn technische kunnen bij de mens oproept, is in Julius Roman Heliopolis onderwerp van een korte binnenvertelling die zich afspeelt in het Berlijn van de dertig jaren en waarin een soort moderne faust de parabel van de techniek vertelt. De verteller zelf is een zekere artmaar, een filosoof en een vriend van de Geer. De naamloze hoofdpersoon van de binnenvertelling maakt ons deelgenoot van zijn droevige lot. Dakloos, bloed en gedemoraliseerd zwerft hij door de straten. In een smeerige kroeg wordt hij aangesproken door een diabolisch heerschap dat hem een weten wil schenken waardoor hij altijd wint. Na enige aarzeling gaat de hoofdpersoon hierop in en laat zich het duivelspact aandullen. Onder grote angst en pijn wordt hij aan zijn ogen geopereerd en krijgt hij een blik aangemeten waardoor hij alles ziet en vooruit ziet. Alles wat de mensen beweegt, dan was ze verborgen houden. Ja, de gang van de geschiedenis zelf en het lot wordt voor hem in één oogopslag doorzichtig. Zo komt hij boven de wetten staan. Aanvankelijk profiteert hij volop van zijn kennis en wordt hij ongehoordrijk en machtig. Tegelijkertijd voelt hij zich leger en leger worden. Het vermogen werkelijk aan het leven met al zijn onzekerheden en risico's deel te nemen ontvalt hem. De wereld wordt steeds meer slechts een schouwtoneel. De successen bevredigen hem niet meer, want hij heeft er niet voor over vechten. En de liefde van zijn vrouw, die net zoals de uitverkorende van Faust Helene heet, bereikt hem niet. Helene heet, bereikt hem niet in zijn gevoelens. Gelukkig wordt de operatie aan het slot van de vertelling ongedaan gemaakt. En hij vindt de hoofdpersoon ditmaal zonder het tweede gezicht zijn oude levenslust. Maar dat alles gebeurt niet eerder dan nadat, zoals in de eerder besproken roman Aladdin's Probleem, Duidelijk is geworden dat de successen van de techniek niet opwegen tegen de metafysische demoralisering die er het gevolg van is.